Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In aansluiten tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ze zijn aangehouden voor onder meer het brengen van de Hitlergroet en mishandeling. De gemeente maakte voortijdig een eind aan de demonstratie. Op het protest waren een paar honderd mensen afgekomen. De stad had een noodverordening afgekondigd uit angst voor botsingen tussen voor- en tegenstanders. Bulgaarse grenswachten hebben 129 vluchtelingen ontdekt in een koelwagen die vanuit Turkije het land probeerde in te komen. Hoe de vluchtelingen eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. De Turkse chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Hij probeerde de vluchtelingen via Bulgarije naar Roemenië te brengen. De vluchtelingen zaten verborgen achter pellets met mineraalwater. Ze hadden geen papieren bij zich en zeiden dat ze uit Syrië komen. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken of dat klopt. De Russische luchtvaartmaatschappij van het toestel dat vanmorgen neerstortte voldeed vorig jaar niet aan alle veiligheidsvoorschriften. Dat blijkt uit een inspectie die toen is uitgevoerd. Na die inspectie zijn de problemen opgelost. Volgens de Russische staatstelevisie zijn de autoriteiten vanochtend het kantoor van de luchtvaartmaatschappij binnengevallen en zijn er documenten in beslag genomen. Volgens Egyptische veiligheidsdiensten blijkt uit een eerste onderzoek van het wrak dat de oorzaak van de crash een technisch probleem is. Het vliegtuig stortte neer in de Sinai-woestijn in Egypte. Alle 224 inzittenden zijn omgekomen. Bij de brand vannacht in een nachtclub in Boekarest is een Nederlander licht gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoefde daar niet lang te blijven. Bij de brand in de Roemeense hoofdstad vielen vannacht 27 doden. De brand werd veroorzaakt door vuurwerk op het podium. Er liggen nog meer dan 160 gewonden in het ziekenhuis. Er wordt gevreesd dat het dodental nog verder oploopt.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 Ah, en dat was hij dan. Ja. Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Het eerste uur van Entertainment for You. Hier bij uh, CFM Zandvoort. En uh, ja we gaan uh, natuurlijk weer de lekkerste muziek draaien. En zo ook dit plaatje van Amy Winehouse. En You Know I'm No Good. We'll like- Heerlijke plaat. Uh, Amy Winehouse. En you know I'm no good. En uh, ja, dat allemaal hier bij CFM. En uh, ja, natuurlijk. Uh, wilt u informatie winnen? Uh, kunt u dus een uh, www. En dan .nl. En dan. Uh, ja, daar komt u dus. Uh, hele hoop te weten van uh, CFM. En uh, natuurlijk wil ik uh, ook nog uh, eventjes uh, mijn voorgaande heren bedanken natuurlijk. Albert Jan en uh, ja, natuurlijk onze Rob. Ja. Bedankt voor de volgende uurtjes natuurlijk. En uh, wat gaan wij doen? Wij gaan een lekker plaatje draaien, Imani. En where are you now? Ik zie a in frame. face without a name. Writing a... Vertolkt door, uh, door Gordon natuurlijk. Dit is uh, Dit is Imani. En where are you now hier bij ZFM? Goedemiddag, het eerste uur van uh, Entertainer for You hier bij ZFM Zandvoort. En we gaan lekker verder met Billy Ray Cyrus en AKI Breaky Heart. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan! Want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via Zandvoort radio at gmail.com joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the farm You can tell my feet to hit the floor Or you can tell my lips to tell my fingertips They won't be reaching out for you no more Don't tell my heart my achy breaking heart I just don't think he'd understand And if you tell my heart my achy Be hard. Heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy bracky heart, he mightn't blow up and kill this man. <laughs>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 Rush. Just give me a reason Hier bij CFM Goedemiddag We gaan lekker verder En dat doen we met Nick en Simon En zij hebben het over Julia Je favoriete plaat op de radio, dat kan Want ook in dit uur is het jouw muziek Jouw keuze Laat Fred het weten via Zandvoortradio at gmail.com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 Als mezelf kwijtgeraakt, als uit de nacht nachtmerrie ik ontwaak, dan schaam ik nu wat ik in al die tijd heb stilgemaakt. Oh Julia, je hoort bij mij. Oh Julia, laat niet voorbij. Alles is mijn schuld, het is mijn fout. Maar heb wat geduld en weet dat ik van je houd.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 Simon en Julia. En dat allemaal hier bij CFM Radio. En goedemiddag, we gaan verder met een lekker, ja, een lekker huppelend nummertje. Ja, dat doen we met Selena Gomez. En uh, I love you like a love song, baby. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. It's been said and done, every Van hits op één radiostation, één radiostation. Welkom bij jou nummer één, ZFM Zandvoort met entertainment for you. Ik was wat door de nacht.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 Steeds naar me keek, met af en toe een kleine lach. Zeg mij dat dit liefde is.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 Zeg mij het blij. Zeg mij dat. Van Quincy, en zeg mij dat dit liefde is. Zie je hem goedemiddag. Wij gaan verder met. Paul jong en Love of the Common People. Lekker de gauw Living on free food tickets.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 She can oh, oh, oh. Living on a dream ain't easy. But closer it, closer the closer the knit, the tighter the fit it. And the chills stay away uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride You know that faith is your foundation oh, no, There's a no, whole no. lot of love and a warm conversation But don't, don't forget, forget to go Making you strong where you belong And we're living in the love of a common people As really hard on De jaren tachtig. jong! And love of the common people. Het is een plaat van alle tijden. Ja, het blijft gewoon een heerlijk nummer. En zo gaan we ook verder naar eh, richting Volendam. De George Baker Selection met een lekkere gouden oude. -oude. En we hebben het over Maya. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. For someone, I wonder how you are. Did you reach your start on a Mazda? Een heerlijk nummer. Ja, vervlogen tijden. George Baker was dat. En uh, Maya En ja. Natuurlijk 15 november. Ja, dan, dan, dan komt hij weer hè. Dan komt hij weer. 15 november om 12 uur hier in de Zandvoort. Sinterklaas.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 Ja, dat was hij dan. Henk en Henk, Sinterklaas, weekend kent hem niet? Dus 15 november, ja, hier in, in Zandvoort. En dan uh, meer die aan hier op het strand. En rond de klokken van 12 uur. Volg ons via je smart-app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Vergeten waar ik dit liedje heb gehoord in de zomerzon Ik geloof dat het toen daar met jou op het strand was in Lissabon Of was het daar toen in Parijs, achter een koepvers mokka ijs Het kan nog zijn dat het was met z'n twee boven zee in die luchtballon. Was het waar je me diep in mijn ogen keek in die volle tram was het toch toen die straatmuzikant op het plein daar in Amsterdam? Misschien een feestje op het strand, daar op ons mooie Ameland. Of was het vorig jaar daar bij die palenkraan in Volendam? Shalali, shalala, shalali, shalala, shalala gaat niet uit mijn kop. Shalali, shalala, shalali, shalala, shalala sta er zelfs mee op. Ik ben verliefd op jou, daarom vergeet ik alles mijn schaal Zo gaat het toch het wereld Ik ben verliefd Ik ben verliefd Ik ben verliefd Dat kun je zo zien Het kan ook zijn dat ik samen met jou in een vliegtuig naar Oslo zat Of klonk het uit een café in zo'n straatje, ik was ooit in Trinidad Of was het met een goed glas wijn Op dat terrasje in Berlijn of was het Moskou waar ik een eerste kus van jou heb gehad Hoe kan ik dat, hoe kan ik dat Ik sta er zelfs mee op. Oh, ik ben verliefd op jou. Daarom vergeet ik al mijn schouw. weet ik het niet meer. Shalali, shalala, shalali, shalala. Zo gaat het ongeveer. Hey, shalali, shalala, shalali, shalala. Zo gaat het ongeveer. Ongeveer wel, ja. Vincent was dit met de dubbel z En ik ben verliefd. Ja, ook wel bekend van... Uh, van, dat, uh, van die jonge dame... die, uh, die, die met Songfestival... mee deed. Ja. We gaan verder met uh, The Dying Bandits... en I'm Specialized in You. En we gaan langzaam... Uh, naar het nieuws van uh, 6 uur. Ik zou zeggen... tot zo! The Time Bandits And I'm specialized in you En dat allemaal bij ZFM Zandvoort En we gaan, uh, ja dus uh, Zei ik net ook al, ja we gaan naar het nieuws Van uh, 6 uur, dus uh, we draaien nog een lekker Plaatje, en uh, doen we met uh, Nicky Jam en Enrique Iglesias En El Pardon Meer muziek, meer variatie Met Entertainment For You Meen je dat ik Ik weet dat ik niet weet dat ik je niet kan dat ik dat ik dat ik dat ik